Met het NOS in Moskou is begonnen met het grootschalig vaccineren tegen het coronavirus. In klinieken in de Russische hoofdstad kunnen leraren en zorgmedewerkers zich inlaten enten met het vaccin Sputnik 5. Volgens Russische onderzoekers is het werkzaam bij 95% van de mensen en zijn er geen ernstige bijwerkingen. Toch wordt er nog steeds mee getest. Duizenden Russen hebben zich al geregistreerd voor een eerste prik. In Somalië wordt bitter gereageerd op de aankondiging van het Pentagon... dat de Amerikaanse troepen worden teruggetrokken uit Somalië. Streefdatum is 15 januari, vijf dagen voordat president Trump het Witte Huis verlaat. Het is onderdeel van zijn America, America First agenda om buitenlandse missies te beëindigen. Een Somalische senator noemt het besluit zeer betreurenswaardig... nu de strijd tegen terreurbeweging Al-Shabaab een kritiekpunt lijkt te hebben bereikt. Voor het eerst zijn er ook in een aantal supermarkten medische mondkapjes te koop, meldt de Telegraaf. Het gaat om een type dat het RIVM geschikt vindt bij contact met coronapatiënten. Bij vijf Albert Heijn filialen in de regio Haarlem-Zaandam zijn ze sinds gisteren te koop. De mondkapjes zijn in Nederland geproduceerd. Medische mondkapjes zijn tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar voor burgers. Maar inmiddels zou het landelijke consortium hulpmiddelen voldoende voorraad hebben opgebouwd. In China zijn reddingswerkers nog op zoek naar vijf mijnwerkers... nadat 18 kompels waren gestikt door koolmonoxide. Dat gebeurde in het zuidwesten van China in een mijn die ontmanteld werd. Eén mijnwerker kon worden gered. De Chinese staatsmijnen staan bekend als zeer onveilig. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon geregeld, maar in het Noordoosten overheerst de bewolking en valt de regen. Het is een graad of vijf. Komende nacht is het bijna overal helder en kan het een paar graden vriezen. Morgen rustig en vrij zonnig weer. In het Noordoosten is er wel kans op hardnekkige mist. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Muziek even het wat, wat is er gebeurd? Nee, er wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ach, mijn gitaar. Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. 80, jaar? Ik dacht het wel ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een uh, kabouterplot? U bent dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Gindt u een beetje voetballen? Dat kan ja. ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ben ik het, uh, of dan is mijn broer. Hallo. Mag ik het dan zeggen? Nou, mensen, we zijn met mijn bezig. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, ik zeg... heel erg nieuwsgierig. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Goedemorgen. Het is zaterdag 5 december. En zoals u net heeft gehoord... komt Sint-Nicolaas vandaag in ons land. Althans, hij is er al. Maar hij heeft viert zijn verjaardag vandaag. Dit is Goedemorgen Zandvoort. En wij hebben vandaag, om te beginnen... het eerste uur de volgende onderwerpen... De onderwerpen, wij beginnen met Peter Tromp en Claudia. Dat is de eerste trekking van de OVZ-loterij. En als tweede komt Tony Stuy. en hij heeft een boek geschreven. En, nou, daar komen ook wat Zandvoortse accenten in, daar gaan we het over hebben. Dat heet Hollywood aan zee. En we eindigen het eerste uur met Drees Dias over de mogelijkheden voor de jeugd... om gebruik te maken van het Sportfonds Haarlem-Zandvoort. Goed, dat was het eerste uur. Het tweede uur hebben we Henk Boren van de Lions Club Zandvoort in verband met de landelijkse actie voor de voedselbanken. Dat gaat dan weer over bonnen van Douwe Egberts onder andere. En daarna komt Gert-Jan Bluis praten over de overname van de kei door prewonen en waarom. En we eindigen het tweede uur met Marcel Buscher van Rabbel... en hij is ook bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort. Hoe het met de lokale horeca gaat in de maand december. Nou, die muziek uh, die u net gehoord heeft van Jochem Gelder, Hoor wie klopt daar kinderen, dat is uitgezocht door Koordraaien. Die zit ook achter de knoppen vandaag. Dankjewel, Koord, dat je er bent. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik, uiteraard. En de presentatie is in mijn handen. Mijn naam is Irene de Jager. En we beginnen nu met uh, Peter Tromp, als het goed is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Alles wel. Alles wel. Goed zo. Mooi om te horen. Ja, de eerste trekking alweer van de OVZ-loterij. Het is toch elk jaar wel weer een feestje. Er zijn toch heel veel mensen die hun uh, loodjes in alle punten droppen die er zijn. Dat zijn er een stuk of vijf geloof ik in het dorp. Nou, het zijn er wel dertig op het ogenblik. Ja, nou, ik bedoel waar ze de lood kunnen uh, ja, brengen. Dertig ja. ja. plekken? Uh, het zijn dertig uh, prijzen die we beschikbaar stellen. Ah. En er zijn uh, een stuk of zes, zeven inleverpunten bij bloemsierkunst J. Bluis, bij de Kaashoek, bij de dierenspecialist Ben in Eugenie, bij de Bruna, bij Pearl, bij de HEMA, het bloemenhuis Bluis in Noord en bij Center Parks. Nou, dat zijn toch plekken genoeg waar je ze kunt uh, achterlaten, ja, zeker. Zeker. ingevuld en wel. En uh, ja, het is zoals je al zei, een jaarlijks terugkerend gebeuren. En uh, eigenlijk kunnen we daar niet meer mee stoppen. Want uh, ze staan in de rij om prijzen te mogen geven. Yeah. Ik heb wel eens de afgelopen jaren schek, gekscherend gezegd van... ...er komt nog eens een tijd dat we een half uur nodig hebben om alle uh, prijswijnaars uh, om te gaan roepen. Zoveel prijzen worden er yeah. dus bij Het zijn er weer een stuk of zes, zeven meer als uh, vorig jaar. Oké. Okay. Het uh, werkt zo dat er uh, vier trekkingen zijn. En uh, begin januari is de vijfde trekking. En dan komen alle loten bij elkaar. En dat is de trekking waar dan de hoofdprijzen worden uh, getrokken. Oké. Okay. En we hebben dus nu dertig uh, loten getrokken. Samen met de notaris die links van mij zit. En uh, ons bestuurslid Claudia van Frituur dan Ver. die gaat de eerste 15 prijswinnaars vermelden. nu. Oké. Goedemorgen Claudia. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Even een brilletje erbij. <laughs> nou, dan komen ze hoor. Oké. Okay. Okay. Uh, een cadeaubon van 10 euro. Van ProCafe XL, gewonnen door meneer of mevrouw Hal. Meneer of mevrouw Schievels heeft een flesje wijn gewonnen van Hotel Hoogland. Een cadeaubon van 20 euro van bloemsierkunst Bluis uit de Haltenstraat... is gewonnen door C.A. Meijer Zuurbier. E. van de Steen heeft een kilo echte beemsterkaas gewonnen... van kaashuis Tromp op de Grote Krocht. W Borstel heeft een pitspilspakket van Café Rabbel gewonnen. Een cadeaukaart van 25 euro van Marcel's Vers Theater gewonnen door John Irish. Dan G. Rutte heeft een cadeau bon gewonnen van 25 euro van de Zandvoortse Apotheek. Petra Koeman heeft een cadeaupakket van 25 euro gewonnen van de Kaashoek in de Halstraat. Uh, R. Kok heeft een pakket gewonnen voor buitenvogels van de dierspecialist Ben en Eugenie op de Grote Krocht. Een wijnnotenpakket van de Notenwinkel gewonnen door S Vermeulen. WJ Gude heeft een zak oliebollen en appelflappen gewonnen van de oliebollenkraan van Harry Vaza. Dan J. Paul heeft een CT-menu gewonnen van Snackbar het Plein. Een cadeaubon van 10 euro van Bakkerij van Vessen, gewonnen door Aisha van Althema. P. Link heeft een verrassingspakket gewonnen van het Zandvoortsmuseum. Museum. Een waardebon van 12,50 gewonnen door C. Koning van Viskraam Arie Gij. Nou, dat waren de eerste vijftien. Peter neemt het over, neem ik aan. Ja, doet Peter de volgende vijftien. Dankjewel, Claudia. Graag gedaan. We hebben weer de bekende uh, ontwormingskeur. Beschikbaar ah. gesteld door uh, de dierendokters van Zandvoort. Uh, die is gebonden door Adem Koper. ABC en Morg... De bloemenwinkel in de Haltestraat heeft een cadeaubon van 10 euro beschikbaar gesteld... gewonnen door M. van Delft. De dieren op de Zandvoort, een zak heelsvoeding voor de hond of de kat... gewonnen door G. Dijkstraat. De familie Jacobs heeft een maaltijd gewonnen van de Zandvoortse Versmarkt... op de Grote Kort, de nieuwe uh, winkel uh, waar vroeger Aardveer heeft gezeten... Dan hebben we een Tegoetbom. Shop and Smile Store van Centerparks... ...gewonnen door A. de Jong. Deze uh, is op te halen bij Kaashuis Trump. Centerparks wil zo min mogelijk mensen van buiten af in het park hebben. Uh, allemaal te maken met corona. Dus vandaar dat deze prijs op te halen is bij Kaashuis Tromp. Dan hebben we een cadeaubom voor 25 euro beschikbaar gesteld door Pearl op de Grote Krocht, gewonnen door de familie A. van Dam. De familie Troostwijk heeft van Frituur dan Ver een waardebon ontvangen van 15 euro. Gaat dat ontvangen? Albert Heijn doet een cadeaubon van 25 euro. Die is gewonnen door C. Koning. Bloemenhuis Bluis, winkelcentrum Noord... cadeaubon van 10 euro, gewonnen door T. Donker. Dan hebben we de domino's op de Grote Krocht... Een medium pizza gewonnen door de familie Termaat, S-Buitenhek, een cadeaukaart van 20 euro beschikbaar gesteld tot Bruna op de Krocht. En dan hebben we de, uh, winkel, de nieuwe winkel op het Kerkplein. Uh, die geeft een blik stroopwafel aan B. Oerlemans, aan E. Visser, aan G. Paap en aan S. Haldermans. En dan hebben we de eerste trekking uh, gehad. Dankjewel, Peter. Alle nou, mensen krijgen bericht. Precies. Via de mail of uh, via een brief. En uh, met dat bewijs kunnen ze naar de winkels en dan kunnen ze hun prijs ophalen. Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd, alle mensen ja. die genoemd zijn. En. Uh, ja, ik hoop dat iedereen blij is met zijn prijs, maar dat geloof ik zeker wel. Want als je het namelijk zelf niet kunt gebruiken, kun je het altijd weggeven aan iemand anders en er iemand anders blij mee maken. Ja, alle prijswinnaars van de eerste vier trekkingen doen dus ook weer mee met de hoofdprijzen. Dus al deze kaarten, die notenkaarten, uh, die komen allemaal ook weer in de meer dan volle vuilniszakken. Uh, begin januari. Oké. Okay. Hey, en uh, nog even over um, de, de hoofdprijzen die er in januari uitgaan. Kun je daar al iets over zeggen? Wat daar uh, onder andere de prijzen zullen zijn? Electro World, de firma Stiphout, doet zoals altijd trouw mee. En geeft twee leuwe bluetooth speakers cadeau. Zo. Domino Pizza sinds een aantal jaren ook al een jaar lang gratis pizza's. Dus iedere week kan je daar gewoon 52 weken lang een pizza ophalen. Gratis. Ook een hele mooie prijs. Zeker. Circuitpark Zandvoort geeft een. Oh, wacht even. Circuitpark Zandvoort, niet Centerparks. Centerparks 250 euro bestedingsfoutje. Kijk. Dat is ook een hele mooie prijs. Absoluut. Zandvoort ja, doet twee jaarkaarten, Alleen niet voor de Dutch Grand Prix. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En Hotel Hoogland een overnachting in een luxe kamer voor twee personen. Ook een hele leuke prijs. Zeker. En dan uh, de HEMA doet twee prijzen te waarde van 100 euro. Dus dat zijn uh, prachtige prijzen waar we als... Uh, club als ondernemersclub heel blij mee zijn. Ja. Nou, de, de uitgeefplekken in het dorp zijn er. Legio, uh, vergeet ja. het vooral niet te vragen als je je aankopen doet bij de winkels om te vragen of dat zij inderdaad de loterijkaarten willen meegeven of in ieder geval of dat je die kan krijgen, want het is zeer de moeite waard om ze in te vullen en af te geven bij de droppunten. En uh, nou ja, dankjewel Peter. Weet je wie de volgende trekking zal gaan doen? Dat gaat uh, Peter Bluis worden, onze penningmeester. En uh, jij bent weer aan de beurt, hè, volgende week. En Claudia weer. En Claudia weer. Nou, ja. hartstikke goed. Nou, fijn dat jullie even tijd konden maken. Ik hoor op de achtergrond, achtergrond het belletje van de winkel regelmatig uh, ja, gaan. Van binnen. Dus uh, dat is heel goed. Dat betekent dat er uh, reuring is in de zaak. <laughs> Zo is het. Oké, okay. dankjewel Peter. Graag uh, tot een volgende keer. En een mooi weekend en een fijne Sinterklaas gewenst. Dankjewel, voor jou ook. Goed, hoi zo. hoi. Wij gaan uh, luisteren naar uh, de Peters uit Jiskevet. Peter. Ja, en uh, dit... Uh, Bye dit Bye <laughs> blijft even doorgaan Bye nog. Door. Dit was voor de beide Peters, hè? Peter Bluis en uh, Peter uh, Tromp. Uh, van, uh, nou, het was een grapje eigenlijk, dit. Goed, aan de telefoon hebben wij uh, Tony Stui. En, uh, bijna ik, goed, ja, het helft goed. Wat dan? Nou, Tino. Maar oh, sorry. Ja, de, oh, nou, dat is een klein uh, tikfoutje hier. Dus uh, excuses, het is uh, Tino. Tino Stuy Ik luister bijna overal naar. Ja. Als het maar vriendelijk gebeurt, hè? Zeker. Zo is dat. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, weer een Zandvoorter met een boek bij, uh, bij de Bruna. Wat leuk? Ja, dat weet ik niet. Uh, dat hoop ik. Ja, dat, dat zal toch wel. Ik, ik zag op de achterkant uh, dat er uh, door uh, niet uh, de minste zeg maar, uh, uh, een commentaar is geleverd. En uh, die was goed. Dus ja, dat doen ze niet zomaar, denk ik. Nee, ik heb ze niet omgekocht. Nee, dat bedoel ik. Nee. Ja, um, het, het zijn verhalen. Verhalen die ook over Zandvoort gaan, maar ook over Hilversum. En dat heeft te maken met je achtergrond, begrijp ik. Ja. Wat, wat is, uh, wat is de, de link met Hilversum? En, nou, de link met Zandvoort is duidelijk, want je bent een Zandvoorter... Maar de link met Hilversum is dat je via uh, onze grote vriend... of kleine vriend, moet ik zeggen, uh, bij, uh, in Hilversum terechtgekomen bent... bij Bart de Graaf, via ja. Bart de Graaf. Hoe lang, hoe lang heeft het geduurd voordat je deze verhalen... zeg maar, uh, bij elkaar uh, hebt gesprokkeld? Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Ik, ik, ik, ik schreef uh, um, eigenlijk gewoon kleine verhaaltjes op, uh, op Facebook... En in de loop van de tijd gingen mensen op Facebook steeds vragen... joh, maak er nou eens een boekje van. Dat zijn van die leuke stukjes. Dus er schorten ze een koffie op mij. Ja. Dus ik heb eigenlijk gewoon ja, het bij elkaar gesproken in de loop der tijd. En ik hoef niet uit te leggen dat de afgelopen uh, jaren... Dat, dat, dat mensen tijd hadden niet alleen om het schuurtje op te knappen. <laughs> uh, ja, dus, dus vandaar dat, uh, dat we het maar gewoon een keer gedaan hebben. Ja, maar vanaf wanneer was dat uh, dat je met Bart de Graaf bent gaan werken? Ongeveer? Ja, 25 geleden denk ik. Ja, dus dat zijn toch ook wel... Uh, niet, niet zomaar uh, bij elkaar geraapt... maar ook echt verhalen die in de loop van de tijd voorbij gekomen zijn. Uh, ja, het zijn wel verhalen. Het zijn, laat ik zo zeggen, het zijn, zijn, af en toe zijn het uh, wat, wat, wat vreemde avonturen die ik heb meegemaakt. Maar dat, ja, als, je, als je meer dan 30 jaar in de media werkt... en ongeveer bij alle omroepen van Nederland hebt gezeten... in diverse functies, dan maak je wel zo mee. Ja, zeker. Ja, het is een prachtig verhaal uh, wat je schreef over, dat staat in de krant uh, hier in uh, Zandvoort, uh, krant. Het verhaal van de Oostenrijkse, in Oostenrijkse leg, dat je uh, oog en oog kwam te staan met koningin, toen nog koningin Beatrix, uh, die onder de droogkap zat met een hoofd vol uh, krulspelden. Ja, ze lieve mensen, later stonden we met haar in de lift een meter van haar af, en met, de, met een heel groot fototoestel... En deze vrouw is zo lief om even te stoppen en te lang te wachten met de, met de skis aandoen. En stuur de weg en knipoogten met overmaken aan die foto. Jongen, dan zijn we allebei van af. Ja. Het, het is een lief mens. Ja. Dat stukje heet Mijn Majesteit. Het is gewoon echt een goed mens, Petricks. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Hollywood aan zee. Dat is natuurlijk de link aan, uh, aan Hilversum, ja, als we het zo uh, mogen ja. zeggen. Um, is, is het hiermee klaar of zeg je van nou ja, eigenlijk was dit het begin? Ja, mijn tweede. Ik uh, ben nog druk bezig met, uh, met nummer twee. Uh, en dat is ja. Als mensen er leuk op reageren en zeggen dat je daarmee door moet gaan, vooral dan. Uh, ik hou niet op met schrijven, dus ik schrijf nog steeds, schrijf nog steeds elke week ja. stukjes en columns. En, dus daar ga ik niet mee stoppen. Nee, oké, okay, maar je, nou, je nou, moet wel heb... iemand vinden die het uitgeeft, natuurlijk. Ach, dat is tegenwoordig allemaal zo makkelijk. Iedereen kan zijn eigen plaat maken, zijn eigen boek uitgeven. Je, wil, je hoeft daar tegenwoordig niet meer echt op te wachten. Uh, uh, dus, nee, ja, goed. Wat ik vooral merk is dat op het moment dat mensen, mensen harder moeten lachen om mijn stukjes. Nou, dat is wel een, een, een stimulans om ermee, om ermee door te gaan. Dus, uh, ja, dat is een, mensen, een mooi compliment. Ja, ik Luister, als mensen vragen wat je eraan hebt aan het boekje, dan zeg ik nou helemaal niks. Maar als je een paar keer goed hard gelachen hebt, dan. Kan het kan misschien een beetje helpen om het afgelopen jaar een beetje te vergeten. We proberen het een beetje weg te lachen met z'n allen die flauwkul, toch? Ja, zeker. Dus dat is, uh, ik krijg alleen maar mensen die, uh, die, die, die, kwa die kwaad om me worden dat hun partner een boek heeft en steeds aan de keukentaal zit te grinniken, maar ze weten niet waarom. Nou, een leuk compliment kun je natuurlijk gewoon niet krijgen. Dus nee. uh, nou, dat is voor mij wel uh, ja. een winst. En de behoefte aan lachen, die hebben we nu inderdaad allemaal. Ja, zeker, een dat is een beetje waar, wat waar, volgens mij is dat, is dat de noodzaak op dit moment. Ja. Maar goed, dit, dit schrijven dat, je schrijft, hè, je bent journalist. Wat is, wat is je dagelijks werk op dit ogenblik? Op dit ogenblik, uh, de afgelopen week had ik een gesprek met Herman van Veen, Krijntje Oosterhuis... en een interview met Ronald Gippard, omdat ik een serie grootmeers aan het maken ben. Uh, en ik werk voor DPG, ik geef training en creativiteit, ik geef lessen in de hogeschool in Holland... En ik adviseer als mensen uh, mij willen inhuren uh, voor lezingen voor grote groepen. Dat gaat allemaal even niet door nu. Dus ik ja. doe eigenlijk uh, nogal wat schoon. Ik doe eigenlijk alleen de dingen die ik leuk vind op dit moment. Nou, maar dat lijkt me toch wel heel erg luxe. Dat is niet voor iedereen weggelegd om dat te kunnen doen. Nou, er zijn genoeg freelance metselaars die doen ook gewoon een bepaalde eigen uren nu wat ze willen, toch? Ja, dat ja, okay. is geen verschil hoor. Ja wel, ja. maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat er zijn natuurlijk heel veel beroepen die nu beslist niet uitgevoerd kunnen worden vanwege de corona. Dat kan in principe ook niet uitgevoerd worden. Eh, nee. of dat afgelopen half jaar was, was ging de telefoon niet, uh, niet heel erg uh, vaak over. Maar ja, het luister, laten we alsjeblieft niet piepen. Nee zijn uh, uh, wil uh, vervelende mensen in de of mensen die hun zaak kwijt zijn. Uh, als je nog een beetje gezonder hebt oplaten, dat lijkt me volgens mij een beetje, beetje belangrijker. Er zijn ook mensen die liggen onder een brug in India liggen. Ja. Dus ik uh, weet niet. Nou ja, creativiteit wat is creativ natuurlijk uh, behoorlijk belangrijk uh, nu. En uh, ja, kun je inderdaad niet uh, je eigen beroep uitoefenen. En zit je, denk je van, wat moet ik nu doen? Er zijn heel veel, heel veel plekken waar je als vrijwilliger terecht kunt en waar je Precies. mensen kunt helpen. En er is in elke gemeente wel een, een plekje. Wij hebben Pluspunt, onder andere hier in Zandvoort. Als je, als je naar, naar Pluspunt gaat en je meldt je daar aan, dan uh, zijn er heel veel mogelijkheden om uh, vrijwilligerswerk te doen. Maar zo te horen ben jij daar nog lang niet aan toe. Ja, wel, ik doe, ik doe verschillende uh, vrijwilligerswerk. Ik geef, ik, noem dat, ik geef les aan hogescholen. Uh, uh, ik doe vrijwilligerswerk, notabene bij ZTV, bij de radio. Ik doe. Ik help mensen van Transgender Magazine. Ik help C.O.C. Kennenbeland met presentatiecoaching. Nou, dat doe ik echt niet om geld te verdienen, hoor. Dat is nou, allemaal vrijwilligerswerk van... dus. Ja, natuurlijk. Ja, nou, dat is prachtig. Ja. Dat is een mooi voorbeeld voor heel wat mensen... die anders toch ook niet weten wat ze met hun tijd moeten doen. Want die schuur die is wel een keer opgeruimd, lijkt me. Dat lijkt mij ook. En het boekje is nu geschreven, dus we hebben nog genoeg andere dingen te doen. Ja. Nou, de tweede, er wordt aan gewerkt. Heb je ook al een, ik... een soort deadline? Wanneer dat dan klaar zou kunnen nee, moeten zijn? Dat is Nee, dat ga ik mezelf helemaal niet op. Ik uh, ga nou, eens even kijken wat dit boekje uh, doet. En dan, uh, als mensen het leuk vinden, dan, uh, dan komt er een tweede. Dat ligt al uh, grotendeels klaar voor, voor me vol. Maar dat is schrijven en herschrijven. Het is dat op het moment dat je die verhaal te maken met kom mensen tegen waar je mee gewerkt hebt. Ik vind het nog grappig. Arie boos, maar die zegt tegen dat stukje stond er niet eens in. Dus er zijn een aantal verhalen. Dat mensen mij aanspreken, god, heb je dat verhaal niet opgeschreven? oh oh nee, oh ja, oh ja, dus er komt steeds meer bij. Ik mag ook wat vergeten, hè? Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Ja, dat verhaal van Arie Boomsma, dat ging over boetkamp uh, Mogadishu. Ja, maar ik ben ook ik ben een keertje samen we het programma Uit de kast maakte... zijn we gewoon een keertje van, van, van, van Tolen weggejaagd. Door, door, nou, dat was echt wel een bizar avontuur weer. Dus er zijn genoeg verhalen die, die er aankomen die ik nog niet gehaald heb. Dus, ja, ja. dus ja. meer en waar. En, en je inspiratie in het dorp hier, want je woont in Zandvoort, hè? Zeker. Ja, die inspiratie hier in het dorp, wat, uh, waar, waar spitst zich dat naartoe? Of, of is dat gewoon heel breed? Ja, dat, nou ja ik, ik hoor dat je mijn boekje niet gelezen hebt. Nog niet? Nee. Uh, nee, precies. Uh, dus nou ja, dan zou je dat uh, wellicht kunnen. Dat is, dat, is, dat is een blinde mevrouw die ik tegenkom, uh, die ik help oversteken op weg naar de krocht. Uh, dat is een gesprekje met de haringboer, dat is een gesprek op stand die ik niet tegenkom, dat is een gesprek langs het voetbalveld. Uh, met iemand die een depressie heeft gehangen. Uh, ja, ik zou zeggen, lees het, dan ja. weet je het. Oké, okay. nou dat is een uitnodiging uh, voor de Zandvoorters... om uh, naar de Bruna te gaan en je boek te gaan kopen. Uh, ik, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar dat komt. Want het is, uh, behalve dat het uh, dan een leuk boek is voor de Zandvoorters... denk ik ook gewoon een boek leuk voor andere mensen om te lezen... en een ontzettend leuk cadeau om te geven. vers komt met... eraan, hè? Wat zeg je? Gooit, kerst komt eraan, gooi onder de boom zou Ja, gooi onder de boom. Nou, het kan nog ook bij Sinterklaas het, uh, het meegegeven worden. Ja, precies. Ga lekker ik het jaar uit. Bestel, ja, <laughs> ja, ja, in ieder geval met een dikke glimlach uh, kun je het lezen. Ik hou het. Nou, uh, Tino, ik, uh, ik, ik ga hem zeker halen. Want ik, ik denk echt... Uh, ik trouwens, ik vind sowieso dat elke Zandvoortse schrijver... Uh, welke schrijver dan ook ondersteund moet worden. Want dat, dat moeten wij doen als Zandvoorters, vind ik. Dus dat gaan we doen. Heel goed. Ik ga jou een uh, mooie Sinterklaas en een mooie kerst wensen. En uh, graag tot een volgende keer als je het tweede boek klaar hebt. Dan gaan we er weer over praten. Dank je vriendelijk. Fijne Dank dag. Dank je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 Where?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 En dit was uh, Kid Rock met All Summer Long. Wij hebben aan de telefoon Trace Dias. Ja, hallo. Goedemiddag. Goedemorgen. Is, is het Trace of Grace? Het is Grace. G Grace. A -C -A. Oh, zie je. Ja, ja. Er is een, een, een probleem met de, met de, prin, met de manier waarop er geprint wordt. Daar kan niemand wat aan doen. Grace, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het jeugdfonds. Sport en ja. cultuur Haarlem. Uh, ik, ik heb gelezen dat er eigenlijk uh, te weinig gebruik gemaakt wordt door corona. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we hadden, vorig jaar hadden we een stijging in het aantal kinderen... dat gebruik maakte van het Jeugd van Sport en Cultuur. Maar kun je nog even uitleggen wat, wat het fonds doet? Ja, dat wilde ik net doen. Sorry. Het Jeugd van Sport en Cultuur... ...betaalt uh, sport- en cultuurles voor kinderen uit gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. Uh, wij wij uh, richten ons in het algemeen op een doelgroep die tot 120% van het bijstandsniveau zit. Uh, nou, waren we, vorig jaar waren we behoorlijk bezig om uh, ja, samen met Sociaal Wijkteam, uh, Pluspunt Zandvoort, uh, vluchtelingenwerk... Nog heel veel uh, goede partijen die, uh, die voor ons hun ogen en oren open houden. Uh, om kinderen, uh, Zandvoortse kinderen mee te laten doen. Ja, deelnemen aan sport en cultuur uh, erbij horen is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. En we merken, we merken met corona dat dat uh, sterk is afgenomen. Nou is dat uh, natuurlijk niet iets dat alleen in Zandvoort plaatsvindt. Hè. Dat, uh, dat is... Toch ook al een landelijke trend. Maar dat is jammer. Ja. We vinden het jammer. Ja, ja dus het, het is zaak dat, uh, dat mensen, of dat kinderen uh, en ouders dus in dit geval ook. Uh, zich bewust worden van het feit dat ze toch dat kunnen blijven doen. Hè, dat sporten en dat wanneer er financieel een probleem is. dat ze daar dus een beroep op kunnen doen. op dat fonds. Ja. Yeah. En uh, sportlessen yeah. kunnen krijgen of cultuurlessen. Ja, ik denk. Ik, het is ook eigenlijk heel logisch, hè, dat op het moment dat er zo'n pandemie is en het duurt natuurlijk ook al heel erg lang, sportscholen zijn gesloten geweest. Het is ook logisch dat mensen, uh, ja, zeker na zo'n tweede lockdown, zo'n tweede lockdown, uh, meer binnen gaan zitten yeah. en uh, dat, dat leidt, dat leidde eigenlijk al bij de eerste golf tot tot wat meer problematiek. Uh, met name in gezinnen met een kleinere portemonnee. Um, uh, er is ja er zijn wat meer spanningen in huis. Ja. Uh, het leidt nou ja, tot, tot veel stress als je geen geld hebt natuurlijk. Um, ja, en ik denk dat, uh, dat we dat we het wel weten maar dat het heel makkelijk is om toch binnen te blijven zitten... terwijl het voor kinderen niet alleen heel erg fijn en leuk is om naar buiten te gaan... en om met sport en uh, cultuur bezig te zijn... maar dat het ook heel erg belangrijk is om te blijven bewegen. Uh, er staat ook van alles is erover te volgen in het nieuws... hoe belangrijk het is uh, dat mensen nu een gezonde levensstijl zo vroeg mogelijk al... Uh, ontwikkelen om dit soort uh, ja, ziektes als corona in de toekomst ook goed het hoofd te blijven bieden. Hè, om, uh, ja, als je gezond zijn. bent en lichamelijk ook geestelijk ook gezond, dan, dan ja, houd je ja. inderdaad een hoop dingen buiten de deur. Althans, dat, dat werkt wel mee. Ja, ja. ja en beweging, dat, dat, is, dat is gewoon een feit. Het is uh, zo dat uh, beweging zorgt ervoor dat uh, volwassenen, maar vooral ook kinderen, dat die gezonder blijven en sterker en veerkrachtiger. Uh, en ook niet alleen geestelijk, maar ook uh, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ja. En dat zorgt er ook voor dat het immuunsysteem beter werkt. Ja, en ze kunnen inderdaad ook. Uh, nou, je kunt daarmee voorkomen dat ze dingen gaan doen die misschien niet zo heel handig zijn uh, hè, als je druk bent met je sport of met cultuur. Dan heb je geen tijd om kattenkwaad uit te halen als we het zo mogen ja. zeggen. Ja, dat, dat zou ik dan, uh, dat is ook zo. Uh, ik, dat zou ik dan nog, denk ik, uh, minst. Dat is ook belangrijk. Maar onze zorg zit er met name in dat uh, kinderen uh, gezond blijven. En met name in uh, onze doelgroep komt overgewicht wat vaker voor. Er komt stress wat vaker voor. Uh, nou, dat, dat is uh, een landelijk verschijnsel. Hè, dat jongeren zich ook uh, erg onheimisch voelen met, uh, met corona. En uh, ja, het is voor hun gezondheid is het gewoon beter uh, om te blijven bewegen. Maar het levert ze ook gewoon heel erg veel op. Ik denk dat de meeste mensen denken met beweging alleen maar in termen van gezondheid. Um, maar het is ook bewezen dat als kinderen jong bewegen... Dat, ze, uh, dat, hun, uh, ja, dat het jonge brein zich daardoor optimaler ontwikkelt... waardoor bijvoorbeeld ook je leerprestaties toenemen. Ja, ja is een, uh, het is een uh, dubbele beloning als we het zo mogen zeggen. Ja, ja. ja. en, en um, ja, wat we nu wel meemaken is uh, in armoede... En het is niet alleen op het gebied van sport en cultuur en gezondheid waar je naar moet kijken. Maar ja, het is toch ook wel zo dat uh, kinderen in armoede nu veel meer last hebben uh, van zaken die anders vanzelfsprekend waren. Ja, als je bijvoorbeeld op school zit en uh, je, moet, uh, moet je, moet je, werken, je moet thuis gaan werken, je moet thuis gaan leren. Dan is een laptop bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend. Nee. En vroeger ging je dan naar de bibliotheek. Ja. Die is ook ja, dicht. Die, die, ja, die ja. is nu gesloten. Dus um, ja, wij werken samen. Wij zitten in één bestuur samen met de Stichting Leergeld voor Haarlem en Zandvoort. En die heeft ook wel gemerkt dat, uh, dat tijdens corona de vraag naar laptops en fietsen bijvoorbeeld naar school te komen. Um, ja, dat, dat dat wel heel erg toenam. Ja. En ook dat zijn dingen waarvan we het zonde vinden... dat mensen uh, soms wat minder goed de weg daar naartoe kunnen vinden. Ja. Maar Buiten het, het fonds, hè, kunnen jullie met scholen daar ook goed mee uit de voeten? Is er, zijn scholen een goede connectie zeg maar, naar, naar dit fonds? Ja. ja, wij werken als jeugdfonds uh, werken we samen met intermediairs. Dat noemen wij intermediairs, dat zijn professionals... Uh, die in aanraking komen met de gezinnen uh, en de kinderen. Um, dat zijn mensen uit het werkveld van onderwijs... maar ook gezondheidszorg, jeugdzorg... Um, met buurtsportcoaches, cultuurcoaches... maar ook schoolhulpverleners bijvoorbeeld. Ja, de, precies. De, het, het is de bedoeling ja. dat ze niet tussen het wal en het schip uh, vallen... maar dat je het eigenlijk aan alle kanten indekt... zodat mensen... Ja, ja, de weg vinden om te krijgen waar ze nou ja, in ieder geval voor hun kinderen recht op hebben. Dat zou wel heel fijn ja. zijn natuurlijk. Ja. Ja. ja, en dat komt ook nog een, uh, bij, Jurene. Um, we, we gaan nu ook een beetje naar de feestdagen toe. Hè? Dus vandaag Sinterklaas, we direct is dus het kerst. En um, die warme dagen lijken ook wat soberder. En nou is het ook al zo dat als je... Um, ja, als je weinig geld hebt, dan zijn de feestdagen ook wat lastiger. Want je kunt ook niet zo makkelijk een cadeau kopen. En uh, anders moet je er iets anders voor laten staan. Um, ja, het is natuurlijk ook wel een heel erg mooi cadeau. En daar staan mensen vaak niet bij stil. Maar als je kinderen toch op, uh, op een sport kunnen, ze ja, toch kunnen ze gaan voetballen. Ze kunnen op een club. Ze ja. dus kunnen lekker dansen of tekenen. Dat, uh, ja, dat zijn allemaal zaken. Ja, want dat zijn activiteiten die dus, ondanks de corona nog wel door kunnen gaan. Hè? De, de, ja. de, weliswaar met een aanpassing, zoals scouting. Dat is ook wel een van de dingen, denk ik, die voor kinderen heel mooi zijn om ja. en contacten te maken, en om buiten te zijn en om dingen te leren. Nou, inderdaad, de dansmogelijkheden hier in het dorp die zijn er ook. Er zijn muziekmogelijkheden. Er is, er is best wel veel. Ja, Zandvoort is echt een, uh, een heerlijke plek. En uh, er zijn echt hele goede clubs. En er zijn hele fijne mensen die, uh, ja, die zoveel mogelijk voor kinderen willen aanbieden. En uh, kinderen daarin willen ondersteunen en gezinnen daarin willen ondersteunen. Ja. En ja, ik vind, ik vind het wel heel fijn dat ik uh, nu even wat, uh, wat op ZFM mag uh, vertellen hierover. Nou, natuurlijk. Omdat, het is belangrijk. Ja, Yeah. Ja, zeker, zeker. En uh, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het horen. En uh, als als niet dat mensen doorgaan vertellen zodat kinderen uh, misschien wel een heel mooi cadeau voor de kerst kunnen krijgen. Ja, He? het, het, het is uh, nog even voor de verduidelijking. Uh, er is voor de Zandvoortpashouders, hè, want dat, dat is ook nog een dingetje. Er zijn natuurlijk mensen ja. met een Zandvoortpas. Er zijn ook mensen die dat ook nog niet gedaan hebben. Maar die moeten daar ook maar eens naar kijken. Want dat uh, geeft ook best wel voordelen. Uh, een bedrag van maximaal 225 euro aan sportlessen. En maximaal 450 euro aan cultuurlessen. En... Er zijn ook grenzen, hè? want althans, er zijn speciale gevallen... waar die grens van die Zandvoortpas net wordt overschreven. Stel je voor, je hebt net 2 euro of 5 euro meer dan waar die grens ligt. Dan wordt er altijd gekeken naar individuele gevallen. Kun ja. je daar nog iets over zeggen? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, je kunt er net buiten vallen. Het is natuurlijk wel zo, in coronatijd wordt veel geld uitgegeven... Dus soms moeten we ook goed kijken uh, hoe we het geld verdelen voor, voor die groep. Maar we hebben ons eigenlijk de afgelopen jaren altijd hard gemaakt voor deze groep. En we willen altijd kijken waar die ruimte ligt. En het is wel zo dat, um, is er een keuze te maken of moet er een keuze gemaakt worden? Dan is het wel dat we uh, willen dat kinderen die in de knel zitten, dat die voorgaan. Ja. Uh, we hebben gemerkt dat er, dat er toch ook wel een toename is uh, van kinderen die, um, ja, die in een moeilijke thuissituatie zitten, waar uh, uh, geweld kan spelen, um, geestelijke problemen kunnen spelen. Uh, kinderen die uit huis zijn geplaatst die krijgen sowieso krijgen die, uh, van ons voorrang. En daar kunnen we meestal wel een uitzondering voor maken. Maar voor alle individuele gevallen... Uh, vinden wij dat we dat in ieder geval willen bekijken... Ja. en doen wat er in ons macht zit. Ja. En afgezien van de weg via het Sociaal Wijkteam... of Pluspunt, of Vluchtelingenwerk, of je huisarts... Uh, mogen ouders ons daar ook rechtstreeks over bellen. Als ze twijfelen of in aanmerking komen... Dan kunnen ze ons bellen. Ja. Um, misschien vind je het goed als ik, als ik ons telefoonnummer... Ja, nee, natuurlijk. Het telefoonnummer ja. en misschien ook uh, jullie uh, website, hè, want die is ja. er ook. Ja, het telefoonnummer... Uh, wij zijn op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar. En het telefoonnummer is 0643-121-900. En onze website is www.jeugdfondsport-en-cultuur.nl. En dan een schuine streep Haarlem. Ja. Haarlem en Zandvoort zitten samen en wij, ons kantoor is gevestigd in Haarlem. Ja. Nou ja. We spreken ook wel eens over de, het ver, de verborgen armoede. Hè? Mensen die, die er niet zo graag voor uitkomen dat ze het misschien wat minder ruim hebben... Uh, wat we wel kunnen doen is een oproep aan uh, buren of familie of bekenden... die weten uh, dat dit soort zaken spelen... en die dan toch die mensen de kans willen geven om gebruik te maken van dit jeugdfonds. En uh, nou ja, ja. Hè, die, kunnen, die kunnen zich ook aanmelden via dat jeugdsportfonds cultuur.nl slash Haarlem. Ja, en misschien, misschien is het ook wel goed om te beseffen dat... Heel veel mensen zitten in dezelfde situatie. Een op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wij vinden armoede een vervelend woord. Het ja. is eigenlijk meer een chronisch tekort aan geld. Hè. dus Dat het ja, terug... prettig. En blijvend is. En uh, er zijn zoveel mensen die daar nu last van hebben. Dus het is ook heel gewoon om nu hulp te vragen. Ja. En voel je daar niet uh, voel je daar niet door bezwaard. En besef ook, het komt uh, jou ten goede, het komt je gezin te goede het komt je kinderen te goede. Ja. En uh, blije, vrolijke kinderen, ja dat wil iedereen. En het is voor ouders is dat uh, ook iets wat, uh, wat altijd op de eerste plaats staat. Maar er is heel veel hulp bij de gemeente, dus zo hulp door het Justfonds, bij de Stichting uh, Leergeld. Uh, we hebben tegenwoordig zelfs een samenwerkingsverband... waarbij ouders ook uh, via de Stichting Jarige Job... een kinderverjaardag kunnen regelen. Uh, bij het Nationaal Fonds Kinderhulp uh, een winterjas kunnen regelen. Er is gewoon heel veel. Dus maak er gebruik van. En ik denk dat je ook maar moet denken... Uh, er zijn mensen in Nederland die, die kunnen het wel betalen... en er zijn mensen in Nederland die kunnen het minder betalen. Ja. En daar zijn voorzieningen voor... En het is gewoon jammer als je er niet gebruik van maakt. Jazeker. Nou ja, kijk, dat het de armoede misschien eerder was, bij uh, misschien hè, wat men dacht, de laag opgeleide mensen. Het is nu zo dat iedereen. die maar iets te maken heeft met corona en met de beperkingen die, deze, die dit oplegt, uh, te maken kan hebben met een gebrek aan geld en gewoon ja. aan minder inkomsten. Dus dat gaat van hoog naar laag, naar breed, naar, uh, van links naar rechts. Uh, iedereen ja. heeft ermee te maken. Ja. Dus uh, ja, schaam je vooral niet en, en vraag. Ja, en het, uh, die doelgroep is in sommige wijken misschien uh, oververtegenwoordigd... Hè, in heel Nederland. Maar de werkelijkheid is dat we ook voor corona... al in alle wijken, in alle groepen... Uh, onze doelgroep konden vinden, hoor. Dus mensen kloppen dan toch aan. Dus ja, ik zou zeggen... Um, voel je gewoon één van, van allen. Van de velen. En ja. laten we met z'n allen voor elkaar zorgen. Ja, ja, helemaal goed. Nou, als je wil uh, graag nog één keer... het telefoonnummer herhalen wat je net genoemd hebt... en het webadres. Ja, dat is 0643... 121-900... En dat is op maandag, woensdag en vrijdag. En het webadres uh, is www .jeugdfonds sport en cultuurnl haarlem nou, Daar zijn de spelregels goed. en alle informatie te vinden. Hartstikke goed. Nou ja. Grace, dankjewel voor dit gesprek. En uh, nogmaals, we hopen dat iedereen uh, die ook maar iemand kent in zijn omgeving dit wil doorgeven. Welke mogelijkheden er zijn voor de jeugd om uh, hulp te krijgen bij uh, het toch kunnen blijven sporten en aan cultuur te kunnen doen. Ja, en samen kunnen we misschien kinderen wat, uh, wat blijer en gelukkiger nog maken. Zeker ja, weten. Oké. Okay. Dankjewel. dankjewel. Hele fijne dankjewel. feestdagen en uh, graag tot een volgende keer. Ja, van hetzelfde. Dag. Goed, dag. Ja. Wij gaan luisteren naar uh, een nummer. En volgens mij is het Cliff Richard. We don't talk anymore. En ik ben zo bij u terug, want ik heb nog wat mededelingen. Ah, dit was Cliff Richard. En voordat we eruit gaan voor het nieuws en de reclame, uh, zal ik u nog even zeggen dat wij zometeen na 12 uur met Henk Beuren praten van de Lions Club. Wethouder Gertjan Bluis over de kei, uh, die overgenomen is door Pre Wonen. En met Marcel, Marcel Bucher van Rabbel over de lokale horeca in de maand december. Uh, hebben we nog uh, een tijd? Nee, hè? we hebben niet meer. Hè? Nee, ik is bijna klaar. Tot zo.